Alexandrovich Voronov, wereldberoemd vanwege zijn successen in de strijd tegen de ouderdom. In het kleine operatiezaaltje, verscholen in de weelderige tuin van Kasteel Grimaldi, naaiden de professor zijn oudere patiënten apenkloten aan. En zie, 20 tot 30 jaar jonger kwamen ze uit de narcose. Maar de dierenliefde van Voronov beperkte zich niet tot apen. Ook schapen koesterden zich in zijn warme belangstelling. In 1924 ontwikkelde hij op de operatietafel een superschaal. Tegenwoordig kent niemand nog de naam Voronov. Nou ja, een enkele ouderen herinnert zich vaag iets over een kwestie met apenklieren. Onze medewerker Gerrit Kalsbeek trok naar de grensstreek van Frankrijk en Italië om te speuren naar de laatste resten van Voronov. Dit is Ongehoord, aflevering 103, Apenkloten. Bonjour, parlez vous français Hello? Je suis de radio néerlandais et je vais faire un programme sur le professeur Voronov. Hey. Est-ce possible qu'on voit le château un peu Eh, hey, non si pas, bisogna faut il permesso. C'est fermé Si. C'est ah. l'administratore qui habite en même temps. En même temps Si. Ah... Aspecte un attimo que vengo giù. Ok, grazie. Hey. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Voordat we dit programma echt beginnen, wil ik nog wel even kwijt dat ik vind dat hoe mensen met dieren omgaan, dat dat gewoon kloot is. Dat is gewoon echt kloten, dat is waardeloos. Denk eens aan de boeren, aan al die concentratiekampen met, met kippen en varkens. En hoe we met uh, onze huisdieren omgaan, alsof het infantiele de bielen zijn. Maar uh, met name de wetenschap, dat zijn een lekkere jongens, zeg. Die nemen kleine aapjes en die zetten ze vast in een klem en dan gaan ze zo nien, nien, nien, met een zaag, het schedeltje open zagen en dan gaan ze met naald in zitten puren. Hersenonderzoek noemen ze dat. Heb je wel eens van Gulds gehoord? De proef van Guls? die brak een kikkertje, brak ook zo'n zo ruggengraantje. En toen hij over het buikje wreef, bleef het kikkertje kwaken. Waarmee bewezen is al dus de heer Gults dat bij kikkertjes niet alle informatie via het ruggenmerg gaat. God, je vraagt je af hoeveel kikkertjes het meneer Gulds daarvoor heeft moeten slopen voordat hij daar achter kwam. En je vraagt je ook af hoe meneer Gults zelf zou kwaken. Ah, het is gruwelijk. Uh, toen ze het middel testosteron vonden, dat is toch een waar wat bij ons kerels een beetje aan die ballen wordt gemaakt. Daar hebben ze tienduizenden kilo's rundere testikels voor moeten vermalen. Je zou zo'n stier zijn zeg. Het is werkelijk om te kotsen. En weet je waarom? Weet je waarom wij mensen dit allemaal met die beesten mogen flikken? Dat is omdat wij een bewustzijn hebben. En omdat wij een bewustzijn hebben, zijn we beter, zijn we meer waard dan dieren. Terwijl het bewustzijn juist hetgeen is wat alles verpest. Wat alles verziekt, wat alles in geld wil omzetten. Want als we geen bewustzijn hadden gehad. dan hadden we nu nog in het paradijs gewoond. Ja, we hadden het niet beseft, maar we hadden er wel gewoond. Door dat bewustzijn moet de mens zich ook ontwikkelen. Een completer mens worden. Gelul. Heb je ooit gehoord van een paard dat een completer paard moet worden? Een paard wordt perfect geboren en gaat perfect naar de slagen. Ooit gehoord van een duif. Of een, of een ander vogeltje, wat een perfecter vogeltje moet worden door zich te ontwikkelen. Gelul, echt waar. En ik wil dit programma dan ook vooral opdragen aan met name apen, want er zitten hier een paar in gruwelijke omstandigheden in deze Zuid-Franse dierenvervangen kamp. En aan schapen, want dat zijn wel de slachtoffers in het nu volgende verhaal. Avec tous ces singes, la végétation du parc est soumise à rude épreuve. Il faut donc constamment la protéger. Lorsque la sève monte dans les arbres, il les écorce, risquant ainsi de les tuer même s'ils sont importants. Vous pouvez maintenant arrêter votre lecteur de cassette et vous le réenclencherez en pénétrant dans le parc suivant. Het was in 1849, 150 jaar geleden, de tijd van de opa van je opa, dienstvader. Ja. Dat de Duitse geleerde Adolf Arnold Berthold op een saaie zondagmiddag op het idee kwam van wat zou er nou gebeuren als ik deze zes hanen de kloten afsnij en ze op andere plekken in hun lichaam weer innaaien. Dus een in de buikholte, een op de rug. En verzin wat en doe het. Wat bleek toen dat de hanen die normaal als gecastreerd worden... Uh, vet en vastig worden. Net als die wien zengerknaben, en ziekelijk en bleek. En, en. Deze hanen die bleven vief. Hun er even rood en rechtop staan... En niks van die kwalen. En toen bedacht de heer Adolf-Arnold Berthold van... dan moeten er dus organen zijn die aan ons lichaam sappen afstaan... en dan ons lichaam beïnvloeden. Dus eigenlijk had hij de hormonen ontdekt en de klieren. Maar goed, de Duitse medische stand in die dagen... die hadden net een nieuwe uh, um, een microscoop gekregen, een verbeterde versie. Dus die hadden zich helemaal op de cellen gegooid. En lichaam daar moesten ze niets meer van hebben. In Frankrijk was het anders. Daar had je professor Charles Brown Secard In 1889 verbijstert hij het publiek in Société de Biologie... door te verkondigen dat hij zichzelf verjongd heeft. En hoe heeft hij dat gedaan? Door tientallen marmotjes en een aantal honden... die hun klootjes, uh, hun balletjes uh, in een mortier te doen. Chop, chop, chop, in stukjes. En dan met de mortier ze gewoon <truh> kwijmalen. ...gedesleerd uh, water bij en wat zout en dan filteren en onder de arm inspuiten. Nou, wat er toen gebeurde was vreselijk. Dr. Jekyll, Mr. Hyde, het liep rood aan. Hij kreiste van pijn. Ah, en het, het, oe, ah. Maar na een paar uur voelde hij zich eigenlijk toch wel fantastisch. Hij voelde zich helemaal jong. Hij, hij tilde gewichten op. Hij, hij nam treden weer met drie, vier sprongen tegelijk. En hij hervond zelfs zijn potentie. Nou, de Parijse wereld stond op zijn kop natuurlijk. Heel Frankrijk stond op zijn kop, want stel je voor, de bron van eeuwige jeugd. Nou, uh, er zijn duizenden klootjes vermalen op zoek naar deze wonderbaarlijke stofzeekardine die ons mensen weer jong houden. Maar ja, men vond toch eigenlijk niks, want men wist eigenlijk toch niet precies wat men zocht dan in die klootjes. En men kwam ook maar niet van die afschuwelijke bijverschijnslaf. Nou, een van de leerlingen van Brown Sekar Charles is professor Vorenhof. En die was wereldberoemd tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog door oude mensen apenkloten aan te naaien. En daar kon hij ze 20 tot 30 jaar mee verjongen. En ik ben hier nu in de buurt van. Het kasteel van professor Voronov, kasteel Grimaldi, waar hij jarenlang gewerkt en gewoond heeft en waar hij ook zijn apen fokte. Oh, misschien kan ik hier verkeeren? Nee, dat is niet echt handig. En dat moet hier dus in de buurt zijn. Ah, juist. Rai, Rai, GR2. Dit is de cavalerie, of proeven en zekerheid, assicura de procuratore di Tortona, Cuba dopo i 5 minuten. Nou, dit is het. Castel Grimaldi. De is leeg, het is allemaal dure auto's geparkeerd. Is het hek open? Ja. Nee. Ik heb hier een oud tijdschrift. De dag onbetijdig morgenblad in woord en beeld uit België 11 januari 1941 en daar staat een heel artikel in over professor Vorenhof op de voorkant zie je hem staan terwijl hij tegen een skelet van de aap omhoog kijkt en het artikel heet Vorenhof in de eeuwige jeugd en daar staat, dat is wel interessant, ook een foto in van Castel Brimaldi en daarom weet ik zeker dat we nu bij Castel Grimaldi zijn er alleen allerlei appartementen in gemaakt, en er zit een groot hek voor waar je niet in kan. Nou, ik loop er even omheen, want dan kunnen we het in ieder geval even zien. Een Beetje een gevaarlijke weg hier, want voetgangers die kennen ze hier niet. Nou ja, er zitten in ieder geval geen voorzieningen voor, even kijken. La voyance en direct avec un numéro de téléphone pour nous joindre. Le 08 36 68 22 15. Vous laissez votre nom, votre date de naissance et votre téléphone et nous vous rappellerons. Attention, nous, nous pouvons vous rappeler à n'importe quel moment de la journée. Op 12 juillet 1920, est-ce c'est zover. So Dan naît professor Voronoff pour la première fois un menselijke donor een apenkloot aan en dat is een patiënt wiens ballen eigenlijk bijna zijn weggerot door de tbc en het gaat dan ook gruwelijk mis er komt een ontsteking um, koortsen. koorts het moet er zo snel mogelijk weer uit 21 juni tweede poging ook ballen half weggerot tbc weer gaat het vreselijk mis en weer moet zo snel mogelijk moet het er weer af Oh. Derde poging, 29 juli 1920, datzelfde jaar. Succes, een 74-jarige man ontwaakt uit narcose als een 45-jarige. Het haalt de krant, natuurlijk. En de wereld is in rep en roer. Nog een, weer succes. Je ziet de heer Liardet, een, een Londense bakkie, uh, terwijl hij uh, schermt met zware koffers tilt en weer helemaal hij zegt ik ben een jonge man van 74 ik heb zelfs weer haar op mijn kale test gekregen en beroemdheden uit alle hoeken van de wereld komen hier naartoe naar kasteel grimaldi om zich te laten voorzien van de edele delen van een aap Oh le joli via Vorenov een W. Uh, even kijken, wat is die? Uh... Oh, ja, daar. Mm. Kijk nou, Via Vorenhof. Een heel klein padje, zeg. Ik weet niet of we daar een groot geleden recht mee doen. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Dit is de Via Vorenhof. Wat een klein straatje. Wat is dat? Dit is Via Parenta. Dit is Via oh, dat is Via Vorenhof. Oh, dat heeft hij toch wel... Een prachtige straat van... Ik zal even kijken. 1, 2, 3 meter breed. En een uitzicht. joh, het is weer werkelijk schitterend. Er staan allemaal kassen daar, zie je dat? Een soort uh, Westland aan zee. Nee, meneer Vorenhof kan toch wel tevreden zijn. Ik dacht even dat dat tuinpad beneden naar hem genoemd was. Had ik had het een schandaal gevonden, maar die doet er meer eer aan, toch? Klein poortje, oh, een scheef huisje door. Dit met blauw-groene klapraampjes. Zou deze kant ook nog vier voorden of zijn? Of? En hier zijn we aan het eind van de Vier Vorenhof. Wat blijkt nou? Het is een doodlopende weg. Een beetje symbolisch. Een mooie weg, maar hij loopt dood. Het kasteel is niet te zien van hieruit, hè? Ah, we mogen naar binnen, we hebben toestemming gekregen. Eh, si, sì, lui era. Era un. Pensi che è la prima volta che lo vedo come era in faccia. Era un personaggio un po' bizarre. Ja, un poco bizarre. <laughs> e tuè, Volje. No, no, no. no. Yeah. We lopen nu door een prachtige botanische tuin. Ik weet niet precies waar we nu komen, want mijn Italiaans is gewoon. Niet bestaand eigenlijk. Maar goed, dat vertalen we later thuis wel. En hier waren de gabiën, die zouden zijn. Pagnetessen, een foto. Ah, hier is Hier werden de apen gehouden en beneden werden ze opengesneden en van hun klote ontdaan. Zo zit het met elkaar. Het was molto heel erg rijk Infatti aan mij hebben ze gezegd dat 7 Rolls Royce hadden. Huh? 7 Rolls Royce? Ja, en il hadden hetzelfde En poi aveva 30 giardinieri. 30 giardinieri, 30 tuinmannen. Ja, ook omdat hij veel groter was. Ja, ja. het was veel groter hier natuurlijk. Aveva... Maar waar eens het apenhok was, er staan nu eigenlijk wat, uh, wat tuinspullen in om hout te versnipperen, een kruiwagen en wat geraniums. No more monkeys, semi. No, no, adesso non c'è <laughs> Finito. Comunque è venuta anche la vita Peron qua. Evita Perón? Peron? Sì. A chi? Sì, sì. Per l'operazione no? No, non penso per l'operazione. Ah. Però siccome erano amici uh -huh. è venuta a fare un soggiorno in vacanza. Ah. Mi sembra che sia rimasta 15 giorni. Yeah. yeah. Infatti c'è stata l'altra settimana. Uh -huh. Que, siccome, con l'uscita del film di de Madonna en. Ah, ja, ja, Vita, eh, ja, ja, ja. hanno fatto vedere su. lokale locale che uh -huh. anche qua è venuta Evita. Aha. Evita Peron is hier ook geweest. niet voor een operatie, maar gewoon op vakantie. En nu sinds die film er is met Madonna. spreken de lokale kranten weer over de tijden. dat ze hier op vakantie kwam. op bezoek bij de professor Evita Peron. Hm. Don't cry for me, Argentina. We lopen nu door een bamboehaag. Met rechts wat palmen. Prachtige paarse bloemen, gele bloemen, rode besjes. We lopen nieuwe trappetjes af. We komen steeds dichter bij dat mysterieuze kasteel. Waar professoren en medici en oude mannen van de hele wereld naartoe kwamen. La Torre Originale del Aha, uh -huh. de originele toren is hier. Het is een prachtig kasteel. Het is eigenlijk gebouwd van hele grote brokken natuursteen. Waardoor het iets, echt iets statigs heeft. En dan heb je bruine luikjes met van die, is het niet Louis xvi Van die cowboydeurtjes. Met balkonnetjes met dan weer grote stenen pilaren. Ja, en op het dak zit oleander ook. Oeh, gaan ga nu klimmen. Oeps, heel gevaarlijk klinkt, hè. Wat ja, zijn is... dat? Ah, ze zijn dus... Ze zijn niet kemiën, dus apenbozen. De rugverver, ze is... zijn kemiën. Ja, het zijn een mookje. Maar van kijk je rivier cham het aapool. Nog je niet omdat het maar vooral? Is het niet mogelijk om we hebben Nee ook En Nu hier half strak. Ah, de auto Wat is dat voor een Jullie toch nog iets meer vertellen over de professor, want behalve wat hij met Apen deed, weten jullie nog niet zo heel veel volgens mij. Uh, we weten dat hij geboren is in 1886, in Voronezen in Rusland, uh, als zoon van een vodka fabrikant. Nou, op zijn achttiende is hij naar Parijs gegaan om medicijnen te studeren. Uh, ja, op een gegeven moment is hij dan geneesheer-directeur van het Russisch Veldhospitaal. En in de oorlog, in de eerste wereldoorlog, uh, heeft hij bijvoorbeeld uh, soldaten wiens benen verbrijzeld waren. En heeft hij apen scheenbenen gegeven. En op een mooie zomerse namiddag in het oorlogsjaar 1915 komt de ene dokter Postel bij de professor op bezoek. En Postel is burgemeester van het stadje Varenne, hier, hier niet ver vandaan. En dokter Postel zegt, professor luistert u, in mijn gemeente woont een stel brave burgers en ze hebben een zoon van twintig maar die jongen is volslagen idioot. En die ouders die hebben al een fortuin uitgegeven om te proberen om de jongen te genezen. Maar dokters geleerden wat ze ook proberen niets helpt kunt u professor nou niet eens kijken wat u kunt doen mijn nou, professor had al eens met zijn hond gespeeld en uh, daar toen bepaalde klieren weggehaald en gemerkt dat ook die hond verslagen idioot wordt als je zoiets weghaalt, heel begrijpelijk en hij dacht wat die jongen nodig heeft is een apenklier dus, nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Het is met die idiote jongen George P. fantastisch afgelopen. Hij kreeg eerst een stukje klier voor zijn moeder, want ze konden geen aap vinden. Daarna een echte apenklier en uh, men zegt, hij had een merkwaardig gevoel voor humor. En uiteindelijk heeft hij ook dienst kunnen nemen in het leger. En aan het eind van de oorlog, uh, dan is vroeger nog inmiddels is hij directeur van het Collège de France. En dat is hij eigenlijk geworden omdat hij beloofde van... nou, als jullie mij directeur maken, dan betaal ik uit eigen zak het laboratorium. Want of ik weet niet hoe hij het klaarspeelde. Hij is drie keer getrouwd geweest en elke keer met een schatrijke vrouw. En mensen uit die tijd zeggen ook dat het een hele uh, reizige, charmante... ...vriendelijke verschijning was. Een journalist uit die tijd schrijft ook... ...hij heeft meer weg van een Russische grootvorst... ...dan van een chirurg. Nou, maar toch, hij houdt wel van snijden... ...want in 1918... ...besluit hij is om een hele oude ram... ...die bij hem in de tuin rondloopt... ...en die bijna door zijn poten zakt van, van, van ouderdom... ...besluit hij om die de kloten aan te naaien... ...van een jonge viriel exemplaar. Een hele verse bok ram... En die, dat oude beest begint enorm op te fleuren. Dat krijgt er helemaal zin in. En uh, hij is, blijkt, zes jaar ouder geworden als gemiddeld. En hij heeft zelfs nog nageslacht gekregen. Goed, dat gecombineerd. Die apenklier van de idiote Georges P. Plus het idee van, ja, wat je met oude beesten kan doen. Heeft voren nog natuurlijk op het idee gebracht van, nou, wat zou er gebeuren als ik oude kerels voorzien zou voorzien van verse, sterke jonge kloten. Nou, zo is het uh, gekomen. prachtig uitzicht hebben we hier. Zeg. Prachtig. Bovenop een berg. Mortola Superior heet het. Nou, Mortola is een soort Almere. Je hebt er wel zes verschillende. Binnen, buiten, beneden. Maar wij moeten naar Mortola Grimaldi. Want daar zou Angelo Moretti wonen. En dat is de oude tuinman die bij nog op het kasteel gewerkt heeft. Zeggen ze beneden in Mortola Inferior. Sommigen dachten dat hij al dood was. Je moet anders zijn, nee joh, die leeft nog. Nou ja, we zullen zien. Dit is in ieder geval het verkeerde Mortola. Pas op, een poes. Buongiorno. Oeps, niet tegen die boom. Hodi mihi kras tibi. Dat betekent vast iets heel moois. Een schitterend klein kerkhofje. Met allemaal graven met bloemen. Verse bloemen. En foto's en mariabeeldjes. Mimosa cyclames. En rechts liggen er iets rijkere dooien, Want die hebben allemaal speciale huisjes met een hek ervoor. Die bloemetjes zien er ook een stuk beroerder uit. En dit is wat het meest bijzondere. Dit is gewoon een klein kremlinnetje. Zo'n Russisch gebouwtje met van die mooie koepeltjes en kruis erop. Alsof het een orthodox kerkje is. En in dat kleine huisje zit een hek voor. En als je door het hek heen kijkt, dan zie je twee engelen geschilderd. Het is wel bijna afgebladderd, alsof het echt heel erg oud is. En daarvoor staan een paarse lelies. Prachtig, maar wie ligt hier? Onduidelijk. Dat zou voor een of hier liggen. Dat zouden ze bij ons ook moeten doen, fotootjes op de graven. Toch? Dan, dan leeft het toch meer. Vergeelde kiekjes. Sommigen kijken nors, hadden geen zin om dood te gaan. Deze man kijkt in de verte, Lorenzi Osvaldo. Maar die is ook enige tijd dood. Wat graf van vorenhof, dat hebben we nog niet gevonden. Un uomo eh, Angelo Moretti? Moretti? Eh sì. Ma Moretti io conosco uno che era laggiù ma è morto lui. È morto? C'è la moglie. Moretto, Moretti. Moretti, Moretti. Tre vie. Moretti lei deve andare giù in fondo finché finisce la strada. Sempre dritto così, no? Arriva un punto che trova sulla sinistra uh -huh. un muro alto fatto in pietra così uh -huh. con un cancelletto c'è scritto Moretti uh -huh. è un, un giardino che lei rimane in fondo giù per la strada Angela Angela Angelo sì, Angel. Moretti. Sì. Moretta Moretta Moretta è laggiù in fondo Angelo conosciuto Angela Moretti chi è su Angela Moretti? Moret è. Moreto morto. Angelo Moreto è morto? È morto, sì. Angelo Moretto. Moretto. Ah? Eh? Angelo Moretto. Angelo A chi? Non si voi. Ah due, tu. C'est vous ah, Angelo Moretto. C'est vous? Oui. Bonjour. Uh, vous parlez français? Un petit peu. Et on me dit. Dus, je bent de no. gardinier? <laughs> ja. En je kunt iets vertellen? Nee, ik heb niet veel dat vertellen. Nee, dat is het moment, hein? We ja, de hebben de hem de gevonden, ja, ja. Angele Moret. Oude baas, loopt een beetje gebogen, forse kerel toch wel, haakneus, borstelige wenkbrauwen, kaal, een beetje pukjes grijs haar. En we vragen hem, hoe was dat nou? Hoeveel apen waren er? Hoe, hoe was de professor? Wat was dat voor iemand? En hij zegt: oh, Apen, apen, ja. Soms waren er veel, soms waren er weinig. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat hangt er vanaf. Het was natuurlijk zo dat er een schrijnend tekort een apen was. Want er waren zoveel oude knarren die ze graag. Uh, nieuw elan wilde laten aannaaien. En ook voor andere medische doeleinden waren er gewoon veel apen nodig, nog steeds. En Vorenhof kreeg het voor elkaar dat in alle Franse koloniën, in Azië en Afrika, er geen aap gevangen of geschoten mocht worden zonder vergunning. Als je zo'n beestje wou voor zijn velletje of een theetje, vergeet het. Om de apenstand te beveiligen. In Engeland mocht het niet, want daar. mocht alleen menselijk materiaal op mensen gebruikt worden. En in Amerika, in St. Quentin, zegt voren nog zelf in een interview. gebruikten ze geitenkloten. Ja, je bent gevangen of je bent het niet. De tuinman weet niets van dit alles. Hij zegt testicules, de singe. Nee, zegt hij. De professor deed onderzoek naar kanker. En professoren uit de hele wereld die kwamen hier naartoe. En uh, ja, zomers was er dan veel personeel en uh, vier in de keuken, kamermeisjes, chauffeurs, tuinmannen. Maar de uh, professor was, het was een goed mens. Hij praatte gewoon met ons en uh, je kon altijd bij hem terecht als er wat was. Het was een goede vent. En toen de oorlog uitbrak is hij gevlucht naar Amerika. Maar in de oorlog is alles hier. Hij had plat gebombardeerd. En toen hij terugkwam en de professor en hij zag deze puin open... toen moest hij huilen. Hij pleurde. Hij pleurde? Hij pleurde. Want het was heel erg, voor de bombardement. Quanto manca allora? Ci siamo quasi. Ah, non ce la faccio più, un bruciore di stomaco. Saranno stati dati. Oh, il couscous. Digestivo Antonetto. No, è un miraggio. No, è Antonetto. Ma no, è un miraggio. No, è Antonetto. È Digestivo Antonetto, un... quando serve, ovunque, senza acqua. È un medicinale, se il sintomo persiste, consultare il medico. Ik kinderen, geniale kinderen. ik kweken. Dat zijn de woorden van de professor in 1928... tijdens een congres voor zoologen in Boedapest, in Hongarije. Hoe komt hij daar nou bij, zou je denken? Nou, dat zit als volgt. Je herinnert je die ram die de professor in 1918 had geopereerd met die uh, jonge kloten... en dat hij daar het idee voor kreeg om dat ook bij mensen te doen. Wel nu, in 1924 kwam hij op de gedachte van wat zou er nou gebeuren als ik een jong beest zie de kloten van een oude innaai. Nou, hij nam een, uh, een jong lammetje, naaide dat de kloten van een oude ram in... en dat arme kleine beestje begon vreselijk uit zijn krachten te groeien. En hij werd volgens de professor zelfs een paar pond zwaarder... en had ook een paar kilo meer wol. Ja, en dat is interessant natuurlijk. En volgens de professor was het ook zo dat deze eigenschappen, het extra vlees en wol ook direct werden overerfd op de nakomelingen. Nou, er wordt een heel proefstation, een foxstation in Algerije wordt er geplaatst... met 300 regeringsschapen en er wordt driftig proef opgedaan. In die tijd begint de professor ook paarden en stieren te opereren... volgens zijn methode, zoals het uh, favoriete racepaard van president Peron van Argentinië... En zo komt natuurlijk de professor ook op het idee om dat ook bij mensen te doen. Wat ligt er meer voor de hand? In een interview zegt hij... Uh, de moeder die mij haar kind voor zulk één proefneming zou afstaan... zou de Eva kunnen worden van een nieuw ras Ubermensje. Dat had de professor beter niet kunnen zeggen... want dat ging een hoop mensen toch wel te ver. Hij had er wat meer tegenstand gekregen van de vivisectie onder andere en ook van de beweging der rashygiënisten, Want die waren bang dat met die operatie ook ongewenste eigenschappen de menselijke beschaving zouden kunnen bedreigen. En dan waren er nog gewoon wetenschappers die zeiden, mensen dat kan helemaal niet, dat wordt afgestoten. Maar de genadeklap is toch wel als in 1935, het Hormoon testosteron wordt geïsoleerd, en een paar maanden daarna wordt het zelfs uh, dat ze het chemisch na kunnen maken. En ja, dan laat natuurlijk niemand zich nog één apenkloot aannaaien. Voilà et voilà pour après-midi. Voilà Bonjour. C'est quoi le nom de cette fleur? Cyclamen. Voilà. Ah, C'est joli, n'est-ce pas? Merci. Voilà. En 40. Et 60 qui font 100. Ok, merci. Merci, monsieur. Ça. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir. Je cherche le caveau de M. Voronov, Professeur Voronov. Deux secondes. Vous pouvez parler de français Ah oui, un peu. Bien. Oui, c'est au carré 38. 40 Carré 38 Carré 38. -ce que vous Il faut venir là. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour le... Le Voronov, non. mais pour... le premier que je vois, moi, en 30 ans. Le premier en 30 ans En 30 ans. Le ah, ok, on va voir. Merci beaucoup. Vous ne savez pas où c'est, monsieur. Je vous explique. Mm -hmm. Massa Francis. Jullie die keuken, Jozef, half rond. Het zou een half rond boogje moeten zijn. Perfect, helemaal. Ja, dit is een Israëli's gedeelte van het kerkhof. Dat betekent dat professor Serge een woorden of Joods was. Misschien is hij daar wel uit Rusland vertrokken. Dat zou best kunnen. Nee, deze is het niet, die halfronde boog. Dat is Jozef Souhaya, Suhami, Eisenstein, Davidov. Een beroemde naam, maar geen Voronov. God, dat heb ik nog nergens gelezen: dat hij joods was. Nou, ook niet dat hij katholiek was, maar gek hè. Ah, familie Voronov. Ja, hier ben ik dan bij het graf van de familie Vorenhof. En wie ligt er allemaal in? Abraham Vorenhof, gestorven 1927, Oshito de Grimaldi, ah. en me mevrouw Vorenhof, een vrouw, en dokters Georges en Alexandre Vorenhof, Paris dans le camp de concentration, oh, die zijn in de uh, oorlog overleden, in de concentratiekamp. En dan natuurlijk onderaan dokter Sergei Voronov, 1866, 1951. Het is een heel grijs graf. Het is geen vrouwelijk graf. Het is vrij modern en strak. Een strak graf. Met bovenop een soort uh, Amsterdamse schoolsteen met erop familie Vorenhof. En Het is grijs. Helemaal grijs. Wat staat hier? CAP nummer 14220. Dat is het nummer van het graf natuurlijk. Oké, okay, Voronov. Hier heb je je bloemetje. Ik zal hem even uit het papier halen. Dan hoop ik dat hij lang meegaat. Het is geen... Uh, ubercyclaan, maar... hij zet er mooi bij. Sergej Aleksandrovich Voronov. Hier lig je dan. In je saaie, grijze graf. En ik heb nu al een paar keer af zitten te vragen... Gedurende dit programma was je nou een idioot, een schoft, een fascist. Dat je apen hun kloten ontrukte en ze bij oude kerels inplanten. En dat je, jij uitgerekend als jood een ubermens wou creëren. Maar als ik je portret zie, dan kan ik dat niet geloven. Volgens mij was je geen klootzak. En wat betreft de Ubermens denk ik dat je al voldoende bent gestraft. Want je eigen broers, je eigen twee broers zijn te grazen genomen door dat soort Ubermensen. Nou ja, rust zacht. Dat was het verhaal van Gerrit Kalsbeek over professor Sergej Aleksandrovits Voronov. U kunt dit programma bestellen door 12,50 gulden over te maken op Giro 444 600 ten name van de VPRO. En zet er dan bij ongehoord en de datum van vandaag 11 maart. Dus 12,50 gulden op Giro 444 600 ten name van de VPRO onder vermelding van ongehoord en de datum van vandaag 11 maart wij hebben verbinding met Robert Trossel. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent medisch directeur van het preventief medisch centrum in Rotterdam. Ja, dat klopt. En u beoefent onder andere celtherapie. Ja. Dat uh, zou je enigszins kunnen vergelijken in die zin... dat, voor zover ik het begrepen heb, celtherapie berust ook op het... Uh, injecteren van dierlijke eiwitcellen en de bedoeling is ja. dat het verouderingsproces wordt afgeremd. Organen is dus niet zozeer dat je jonger eh. wordt, maar dat het verouderingsproces wordt afgeremd. Ja, dat, dat is dat je, juist. Ja, het principe van van organen zo lang mogelijk uh, en zo goed mogelijk te laten functioneren door het toevoegen van uh, zeg maar de, de ingrediënten die, die hele jonge uh, zelfde dus orgaanextracten of celextracten hoe je het, hoe je het noemen wilt, niet zoveel uit, maar niet zo verluid, maar uh, dus dat je die ingrediënten toevoert en dan kunnen die, uh, je eigen organen kunnen dan uh, in principe die, de onderdelen die ze het hart nodig hebben, kunnen ze dan daaruit uh, gebruiken. En u gebruikt uh, onder andere extracten van ongeboren berggeiten en lammetjes, klopt dat? Uh, ja, er worden meestal uh, of geit of uh, schaap over het algemeen hoor, worden daarvoor uh, uh, gebruikt. En, uh, zeg maar het principe van Voronoff uh, is natuurlijk uh, eigenlijk al heel erg, uh, heel erg oud. Er zijn zeer veel uh, artsen in het, in het verleden mee bezig geweest. Tot en met de Hippocrates toe. Die gebruikte ook al placenta's en levers en dergelijke... om hetzelfde orgaan bij de patiënt uh, te versterken. Mm -hmm. uh, hij, hij is zonder meer een van de meest uh, kleurrijke figuren geweest. Uh, en uh, Voronoff, die daar, daar veel aandacht aan... Uh, besteden en, en veel pers kreeg. En voor zijn tijd denk ik dat hij wetenschappelijk uh, heel, uh, ja, heel innoverend, heel goed bezig was. Ja. En later ze, ze hebben van al die onderdelen, hebben we natuurlijk steeds meer ex, uh, de precieze verschillende extracten en het hormoon wat dan door die organen gemaakt werd, of uh, andere functies van, van die organen zijn we natuurlijk steeds meer kunnen ontrafelen. Maar goed, die, die celtherapie is op zich toch een uh, ook door veel mensen omstreden methode. Maar daar wil ik nog even niet over spreken. Eerst, waarom, waarom vindt u het eigenlijk belangrijk dat mensen, uh, om eraan mee te werken dat mensen jonger worden of niet ouder willen worden? Ik bedoel, het is toch gewoon een heel normaal menselijk proces dat mensen ja, ouder worden. Ja, als je worden? gewoon ouder wordt zonder, zonder kwalen, dan is er helemaal geen, uh, geen probleem. Er zijn uh, zeer weinig mensen die echt. Uh, ...van ouderdom uh, uiteindelijk overlijden. Bijna iedereen heeft, uh, heeft dus bepaalde hele zwakke plekken... ...waardoor hij dus ziektes krijgt en aan een, een ziekte overlijdt... ...voordat men aan ouderdom overlijdt. Ja. Dus het is gewoon een middel wat de, de arts in, in, in zijn arsenaal... ...tegen degeneratieve aandoeningen uh, kan gebruiken. En onze, onze zeg maar, uh, meest gebruikelijke geneeskunde in Nederland is, is zeer goed... Uh, ingesteld op acute geneeskunde. Dus op uh, uh, zeg maar acute infecties en ongevallen en dergelijke. Maar voor degeneratieve aandoeningen. Die dus, ja, je kunt dat ouderdomziektes noemen, omdat ze nou eenmaal op oudere leeftijd voorkomen. Maar het zijn natuurlijk uh, zeg maar aandoeningen zoals uh, hart- en vaatziektes, uh, tumoren, reuma. Dat soort ziektes worden eigenlijk zeer gebrekkig behandeld. Die worden vaak meer begeleid in hun ziekte dan dat er echt naar causale oplossingen wordt. Maar u, u beweert toch niet dat u zoiets als, als kanker of zo, dat u dat met celtherapie kunt genezen? Nou, genezen is een, is een groot woord. Maar je kunt dus het immuunsysteem bijvoorbeeld aanzienlijk versterken. Je kunt de levenskwaliteit van de mensen... Aanzienlijk verbeteren. Ja. Dat hmm. zien we zeer regelmatig gebeuren. Nu dus zei ik net al: het is een, uh, hmm. ook door veel mensen beweren dat het, uh, ja, dat het een heel omstreden methode is. De methode is ook in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld ook in Zweden, verboden. Nou ja, dus net waar je de, de definitie nee. legt. Hè? Nee. Ik bedoel, als je kijkt naar bloedtransfusies, dat is een, dat is ook een vorm van, uh, van Nee, Bloedtransfusie is in de Verenigde Staten niet verboden, maar celde niet Nee, maar bedoel, wel. dat is een, een. een, een uh, uh, zeg maar het gebruik van organen wordt, wordt steeds meer. Dus net een wet aangenomen in de Verenigde Staten dat men zelfs van menselijke embryo's uh, uh, en, en van, van menselijk abortusmateriaal. Uh, producten mogen gebruiken, dus uh, je ziet dus vaak in de geschiedenis dat die dingen weer opnieuw worden uitgevonden en onder een andere naam, dat heet dan geen celtherapie meer, maar uh, er worden placenta extracten gebruikt, er worden onderdelen van, van de, de embryo's. er zijn dus ook, ook terecht ethische vragen die daarover gesteld worden, ik ben daar absoluut geen, geen voorstander van, ik zou... Uh, ik zou liever uh, daar dan het dierlijke beschikbare materiaal voor gebruiken. En het voordeel van het van, zeg maar, feutaal uh, dierlijk materiaal is dat het ook geen afweerreacties uh, heeft. Het, uh, het, het wordt volledig uh, niet afgestoten door... Uh... Maar, maar nu heb ik hier uh, diverse uitspraken van mensen die uw methode bestrijden en die gaan zelfs verder... Ja, u heeft die vraag natuurlijk al vaker voorgelegd gekregen, maar het is zelfs levensgevaarlijk. Uh, Harm Kuipers bijvoorbeeld, een inspanningsfysioloog uh, in, ja, aan de kennis, Universiteit kennis. Van, van Maastricht, zegt het is levensgevaarlijk. En mensen komen ook met voorbeelden. Nou, zoveel duizenden mensen mensen komen, ook met voorbeelden. Nee, mensen komen ook met voorbeelden, even uitpraten, ja. dat, dat inderdaad mensen uh, bij deze methode zijn overleden. Als het, ik denk dat als je bij, bij elke... Methode. Als je die uh, niet goed toepast, hè, dus niet uh, volgens de juiste regelen der kunst uh, het, het gebruikt en, en ook niet de, de follow-up kunt uh, verzorgen, dan zijn er altijd risico's die je kan, uh, kan hebben. Uh, aan aspirine overlijden ook uh, jaarlijks uh, 200 mensen. Nou ja, maar kijk, zo'n land dus, als de Verenigde een, Staten en Zweden verbieden. Ze verbieden niet het natuurlijk van... niet voor niks, meneer Trossel. Ik bedoel, u heeft dat nu wat genuanceerd, maar dat betekent toch dat er, dat er wel degelijk wat aan de hand kan zijn? Ja, nou, ik, ik kan alleen zeggen dat wij er al, dat ik er persoonlijk al 15 jaar dagelijks met, met de, de extracten zoals ze tegenwoordig worden gebruikt, zijn ze zo uh, veilig uh, geliofiliseerd, dus dat het middel zelf in ieder geval niet, uh, uh, niet schadelijk kan zijn, maar zijn het uh, wel eens een keer uh, zeg maar, allergische reacties van mensen. En die moet je net zo behandelen als een allergische reactie van, van elke andere stof. Als iemand allergisch voor penicilline is, dan, dan moet je dat ook uh, gewoon tijdig onderkennen nee. en, en behandelen. U behandelt ook... Uh... Topsporters. Hè? Mm -hmm. En er zijn in het verleden een paar topsporters geweest. Die hebben ook toegegeven dat ze dit gedaan hebben. Onder andere de wielrenners Theo de Rooij mm -hmm. en Eddie Plankaert. Ja, en Eddie Plankaart die won Parijs-Roubaix. Dat is dus de allerzwaarste wielerklassieker. Ja, nadat dat hij ingespoten was. Hij zegt, uh, dus die dus dus zegt van, uh, van uh, ja. allemaal celtherapie cel -cel cetera. Wat ik niet begrijp. Mm -hmm. uh, celtherapie bij topsporters is dus niet verboden. Terwijl doping wel verboden is. Wat is het verschil tussen doping en celtherapie in dit verband? Nou, het staat niet op de lijst, hè? Nee, maar... Dus ja, dat is praktisch, is dat gewoon het, uh, het, het verschil. Is. En het is ook natuurlijk heel moeilijk uh, om, dat, uh, om dat aan te tonen. Ja. Dus in de praktijk uh, is het met, met alle doping, met topsport... Uh, ...zo dat iets wat op een, op een manier in urine of bloedmonsters... ...of wat dan ook uh, gemakkelijk is aan te tonen... ...ja, dat, uh, dat is ook makkelijk te verbieden. Ja. En in de praktijk heeft het geen zin om... Uh, zeg maar bijvoorbeeld uh, vitamine gebruik of aminozuren gebruik. Of, en dat zijn dus ook alweer onderdelen. Hè, want gewoon voeding tot je nemen is ook een, een, een deel van, van, van dierlijke eiwitten gebruiken. Ja. Uh, dus uh, hoe dat in het lichaam komt doet niet zo te zaken. Het is, het is niet echt uh, traceerbaar. Is, dus, het voor, uh, is het voor een belangrijk deel ook niet psychisch? Ik heb hier een andere een ja, uitspraak het. van een arts. Kan of zelfs van een hoogleraar die zegt je kan, een, een bouillonblokje heeft hetzelfde effect. Nou, dat, dat ben ik het niet mee eens. Nee, ik dat er maar, ik maar, zeker. Het is een beetje gechargeerd. Maar ik uh, zit erg echt tussendoor ook. Als diegene, als diegene ook. weet dat het een bouillonblokje bl is, zal je dus in ieder geval niet dat placebo-effect hebben. Nee, nee. En in de topsport wordt het natuurlijk ontzettend veel. Net dat verschil tussen uh, zeg maar de, de, de winnende seconden. Uh, dat, dat is natuurlijk altijd heel moeilijk om dat uh, te bewijzen: dat het door het trainingsschema of de instelling of het placebo-effect. Of omdat hij dacht, uh, ja, dat. Dit middeltje hem nou net uh, de kracht geeft. Okay. Dus uh, dat is zeker aanwezig. Ja. Dat is, speelt zeker voor, voor 20 tot 30 procent. Uh, is dat een belangrijk uh, neveneffect wat je, wat je ook moet gebruiken. Oké, okay, meneer Trossel, hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. Graag gedaan.